1 uur, Mark Hokker met het NOS-journaal. Bij de schietpartij op een middelbare school in Florida zijn zeker 17 doden gevallen. Volgens de sheriff in Broward County zijn 12 van hen in de school gedood en 3 buiten het gebouw. Twee slachtoffers zijn in het ziekenhuis aan hun verwondingen overleden. Hoeveel gewonden er nog zijn is nog onduidelijk. De schutter is een 19-jarige oud-leerling van de school en was om disciplinaire redenen van school gestuurd. De jongen is aangehouden. En volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN schoot hij met een machinegeweer. De politie in Florida zegt dat hij ook veel munitie op zak had. De meeste slachtoffers zouden leerlingen zijn. Lokale media melden dat ook een leraar is neergeschoten. President Trump condoleert op Twitter de families van de slachtoffers. De Zuid-Afrikaanse president Zuma stapt per direct op... heeft hij bekendgemaakt in een toespraak. Hij zei daarbij dat hij niet langer leider moet blijven dan het volk wil...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 Het weer, steeds meer bewolking. En de komende uren gaat het ook op steeds meer plaatsen regenen. Vooral in het midden en oosten is kans op sneeuw, natte sneeuw en gladheid. Overdag eerst bewolkt, met soms regen of motregen. Het wordt 5 tot 9 graden. In de loop van de dag klaart het op. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Elfie Tromp. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Twee weken geleden verscheen het debuutalbum van de reggaeformatie The Dubbies... getiteld Peace, Love and Dub. Straks beantwoordt de bassist van de band Olivia Davina... vragen over haar leven en werk in de rubriek Open Kaart. En u hoort een muzieksessie met Jay Roon... die eerder werd opgenomen in platenzaak Velvet Music op de Rozenracht in Amsterdam. Maar we beginnen met proza dat reageert op het nieuws van de voorbije dag... Deze week verzorgd door journalist en schrijver Henk van Straten. Hij debuteerde met de roman Bidden en Vallen. Hierna volgt het boek Wij zeggen hier niet halfbroer... wat hij baseerde op zijn eigen leven. Volgende maand verschijnt er weer een autobiografisch boek. Berichten uit het Tussenhuisje. Over de periode na zijn scheiding. Goedenacht, Henk. Hey, Elfie. Hey. De week is door midden en zo is ook deze aflevering ja. er weer. Hoe gaat het ja. met je inmiddels? Goed, goed. Ja, ja goed. Ik ben in um, uh, Rotterdam. Oh, dat is dit, mijn stad. Dit, dit, ja, dat is jouw stad. Ja. Dat zegt ook iedereen hier. Weet je wel dat dit Elfie's stad is. En denk, ja, dat weet ik. En iedereen blijft me eraan herinneren. Maar ik, ik weet het, Elfie. Het is jouw stad. Dus je bent maar. er vast iets leuks aan het doen. Ook al ben ik er ja. niet bij. Ja, ik was bij mijn uh, vader op bezoek. Met mijn zoontjes en... Um, uh, ja, en nu lig je in een hotel in het Arts hotel Ken je dat? Het Arts hotel Nee, ik heb er goede dingen over gehoord. Maar laten we vooral geen reclame brengen. Jouw, oh nee, dat mag natuurlijk helemaal niet. Ja. Dan heb je, je hebt er nu al een boete te pakken. <laughs> dat is bij deze al gebeurd. <laughs> je hebt nog geen goede recensie achtergelaten. Um, <laughs> je voorspelling kwam uit. Halbe Zijlstra is afgetreden. De... Ja, ja, en ik dacht ik ga er dan vanavond vooral geen, uh, geen stukje over voorlezen, toch? Ik heb geen idee. Uh, misschien heb je alweer iets voorspellends. Nou ja, ik denk sowieso dat Albert uh, Zeltstraat is afgetreden door dat stukje. Dat denk ik sowieso. En dus, dus dat is gelukt. En laten we nu dan vooral uh, uh, doorgaan, toch? Chapeau en inderdaad, onwards-upwards. <laughs> Goed, dan, uh, dan komt hij, oké, okay, meens? Ik, uh, ik heb er zin in. Oké. Okay, okay. uh, <clears throat> Willem Holleder zei maar wat. Toen hij zei dat hij zijn zus Sonja's kaak zou breken als ze niet luisterde toen hij zei dat hij haar à la minuut zou doodschieten... als hij geen geld kreeg voor de film over de heineken -voering. Ik zeg maar wat, verklaarde hij in de rechtbank. Ik verzin het op dat moment. Ook schijnt hij te hebben gehuild... toen het ging over Astrid's boek over hem... omdat het niet eerlijk was, omdat het niet waar was... en omdat hij ook heus gevoel heeft. Ik schreef wekelijks voor de nieuwe revue... toen Holleder daar werd aangenomen als columnist. Er was veel ophef over, veel vragen, veel kritiek... De hoofdredacteur hoorde ik met bewondering vertellen over hoe dat dan ging. Holleder die de column met de hand schreef en kwam afdrop als een pakketje drugs. En hoe hij de redactie verbood om ook maar één zin te redigeren. Het was de tijd waarin mensen massaal met hem op de foto gingen. Een selfie met Holleder, dat was echt cool. Toen ik in die periode naar de nieuwjaarsbol ging, wist ik dat hij er ook zou zijn. Iedereen wist dat, het gonsde. Ik liep naar binnen, de muziek in, de mensenmassa in... en zag hem staan aan de bar. Het gekke was, ik ving meteen zijn blik. Misschien keek hij naar iedereen die binnenkwam. In maffiafilms zitten ze ook altijd met de rug naar de muur, alert, blik op de deur. Maar in zijn ogen zag ik bepaald geen angst voor wat mogelijk komen zou. Ik zag een ontspannen soort vermaak... met daarin een opmeting, een nonchalante berekening. Zoals een leeuw kijkt naar een vogeltje dat enkele meters bij hem vandaan in het grasland... Te klein om moeite voor te doen, maar toch, heel even is er de afweging. Ook leek hij ervan uit te gaan dat het hele feestje om hem ging. Dat iedereen tegen hem opkeek. Zeker andere mannen, zeker mannen als ik, met tatoeages. Toen ik hem voorbij liep en niet met hem op de foto hoefde... werd zijn vermaak waarschijnlijk alleen maar groter. Het feit dat ik dacht dat ik stoer was, dat moet hij lollig hebben gevonden. Ik was als het vogeltje bij de leeuw. Verheven keerde ik hem mijn staartveer toe... Snaveltje in de lucht, en toch een beetje bang. Ah, oh, was je echt een beetje bang? <laughs> je, moet nooit, je moet nooit vragen: als iemand een stukje heeft voorgelezen, of dat dan ook waar was. Dat is, dat is, dat is heel raar. je ja, ontmoet nou, ook... ze wel alle, alle grote boeven der aarde. Hè? Maandag was nogal bij en Nu deze ja, kerel. Ja. ja, nou ja, goed. Nou ja, was je een beetje bang? Je voelt, en ja, dat is wat ik met dat stukje dan een beetje probeer uit te leggen. Je voelt op dat moment, als zo'n kerel naar je kijkt, ja, toch als het, weet je, een, soort, een soort roofdier dat, dat altijd een beetje aftast en kijkt wat hij met je kan. En je voelt ook dat, ook al denk je zelf dat je stoer bent, Um, ja, dat jouw geweten toch altijd iets beter werkt... en dat jouw doodsangst ook altijd iets groter is... dan dat van die anderen. En, en diegene ervaart dat als macht. En uh, dat weet ik zeker. En daarom kunnen die mannen ook doen wat ze doen... en zijn ze in staat tot waar ze in staat zijn. En, en dat, dat kun je voelen. Ja, dus dus um, in zo'n moment ervaar je dat. Ja. ja, het lijkt me een betere manier om in te leven te staan... zoals jij het aanpakt. Uh, aangezien jij nu vrij rondloopt... en hier s'nachts met mij <laughs> zit te bellen. En ja, ja. ik heb ook al gezegd in welke stad en waar en zo. Dus dat is ook heel slim. Dus ik hoop niet, ik hoop niet dat hij boos is. Als iemand een selfie met je wil, dan weten we nu waar je, waar je uithangt. Ja, ja, precies. Dankjewel Henk, tot morgen. Oké, okay, oké, okay, al van jou ook bedankt. Doei. Doei. When I'm trying to leave, trying to find Als Love No More van de Nederlandse reggae-formatie The Dubbies. En hun nieuwe album Peace, Love and Dub is net uit. In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaarten uit een bak met 150 vragen over werk en leven. En vandaag doen we dat met muzikante Olivia Davina van de zeskoppige reggae-formatie The Dubbies. De band bracht in 2016 in eigen beheer een EP uit. En die werd opgewerkt. Twee weken geleden volgt het officiële debuutalbum Peace, Love and Dub. Dat werd geproduceerd op Jamaica in de studio van reggae-legende Bob Marley. Welkom Olivia. Dankjewel. Hi. Hi. Hoe, uh, hoe kwamen jullie terecht in, uh, in, in die roemruchte uh, studio van. Uh, Bob Marley. Nou, we hebben in 2016 onszelf ingeschreven voor de World Reggae Contest. Dat werd gehouden in Polen. Die hebben we gewonnen. En de prijs is toen geweest dat je in samenwerking met Sam Clayton en Steven Stoer, dat zijn bekende producers in Jamaica, die hebben we ook samengewerkt met Bob Marley en de Welers, dan uh, ja, een paar nummers mocht opnemen. En wij dachten, waarom gaan we niet gewoon gelijk een album opnemen als we die kans krijgen? Dus toen zijn we in februari naar Jamaica gevlogen en uh, daar terechtgekomen. Wat een waanzinnig, inspirerende omgeving lijkt ja, me dat. Klopt, ja. is het ook. En ja. even voor mijn beeldvorming, uh, dat, dat festival in Polen, hoe groot is dat? Hoeveel bands doen eraan mee? Mm, er deden volgens mij 87 bands deden er mee. Wow. Waarvan er tien of ja, ongeveer tien volgens mij werden er uitgekozen uh, waarvoor je mocht gaan stemmen. En daarna mochten er vijf naar de finale in Polen. En dan moest je dus een live set spelen van ongeveer 20 minuten... voor de jury in Jamaica en de jury daar. En de jury heeft uiteindelijk de beslissing gemaakt... welke band uh, naar Jamaica mocht gaan. Wauw, dat is krankzinnig, ja, toch? Ja, dat was echt geweldig. Want het was niet echt jullie grote droom om naar dat festival te gaan. Jullie waren bijna niet gegaan, begreep ik. Nee, we hebben ons echt de dag voordat de inschrijving ging sluiten... ingeschreven... En ik was eerlijk gezegd ook vergeten dat we onszelf hadden ingeschreven. Um, ja, maar toen, toen we hoorden van jullie zijn geselecteerd... Dus zijn we daar echt met meer dan honderd in gegaan. Toen wilden we het ook winnen. Ja, ja. Jij bent de bassist. Mm -hmm. um, ho hoe is dat uh, instrument op je pad gekomen? Uh, mijn vader was bassist. Hij is nu overleden. Um, maar ja, ik, als ik terugkijk naar van kleins af aan. Ik was altijd wel met mijn vader dat hij dan ging bassen en ik ging zingen. Of ik ging altijd baslijnen, neuriën. Ik luister eigenlijk altijd naar de muziek, oh, sorry, naar de bas in muziek. En toen op een gegeven moment dacht ik, nou, ik moet dat instrument ook beheersen. Wat, uh, wat heeft Jamaica jou gebracht uh, voor je muzikale ja, kennis? Um... Nou, ik denk op reggae-gebied was mijn muzikale kennis best wel groot... maar ik heb daar echt heel veel mensen ontmoet... zoals een Robbie Shakespeare, echt een hele bekende bassist in Jamaica... waar ik dan vragen aan kon stellen. En de producers waarmee we gewerkt hebben... die hebben ook met heel veel bekende artiesten samengewerkt. Daar heb ik heel veel gesprekken mee kunnen voeren. Um, dus het was niet meer verhalen die je leest op internet... of in een documentaire hebt gezien... maar je kon echt met de mensen spreken... of van dichtbij de verhalen meekrijgen... Um, ja, en ze hebben ons ook begeleid bij, het op, bij de opnames. Uh, waar je ook van hebt kunnen leren. Nu is, nu is reggae een uh, muziekstroming die nou ja, wereldwijd heel bekend is. En ook mm -hmm. heel veel andere genres beïnvloedt. Ja. Maar in Nederland vrij marginaal. Mm, ik hoor reggae toch wel terug in, ja, op de radio. In popnummers hoor ik soms aan slag terugkomen. Um, maar het is inderdaad veel... Ja, ik, hoor het niet heel, ik hoor niet uh, heel veel reggae-nummers op de radio. En als het reggae is, dan is het meestal om Bob Marley... wat iedereen kent, maar het gaat niet echt de diepgang in. Is dat ook een van jullie ambities om uh, Nederland te veroveren? Ja. Of te winnen voor de reggae-muziek? Ja. Niet alleen Nederland, maar we willen wat internationaal aanpakken. Heel goed. Het lijkt ja. me goed streven. Goed. Ja. De doos staat klaar. Oké. Okay. Laten we wat uh, vragen gaan. Ik uh... ben benieuwd. Ja uitpikken. Ik het zelf pakken. Zelf. Ja, je mag zelf kiezen. Ik ga zelf. mijn ogen dicht doen. Zij concentreert zich. Wat is volgens jou de beste plek om te wonen? Mm, je komt nu waar... uit Almere. Ja, klopt. Ik denk er wel vaak over na. omdat um, ik toch wel hou van een gebied waar het voornamelijk warm is. En in Nederland is het ja, merendeels koud. Uh, maar toch ook wel een plek waar um, waar, ik veel, waar er veel culturen zijn. Net als in Nederland. Ja, Marokkanen, Turks, Surinamers, Antillianen, et cetera. Dat mis ik dan wel weer als ik bijvoorbeeld naar Suriname ga. Of als ik naar Jamaica ga. Dus ik ben daar niet over uit. Voor nu vind ik Nederland perfect. Ja, want de hele band woont ook in Nederland. De hele band woont ja. hier, ja, klopt. Ja. Hoe is het om in Almere te wonen? Is daar een muzikaal uh, klimaat? Hmm, ik woon er al vanaf jongs af aan. En ik zie dat het wel groeit. Um, heel veel uh, artiesten komen uit Almere, merk ik nu. En we hebben nu ook het CAF in Almere... waar veel georganiseerd wordt voor artiesten. sessies, lazy sundays, waar optredens worden gedaan. Dus het is wel aan het groeien. Oké, okay. ja. Nou, dat klinkt hoopvol. Ja. Maar ja, het blijft koud. Ja, ja. <laughs> hoeveel, of, vragen moet, hoeveel kaarten moeten er pakken? Nou, kom nog maar. Oh. We hebben nog wel tijd. Wie of wat is de liefde van je leven? Oh, goede vraag voor op Valentijnsdag. Inderdaad. Mag je er maar één kiezen? Of heb, ik heb er namelijk drie. Nou, als je het zo praat hebt, mag je ze alle drie vertellen. Oké. Okay. Um, nou, is natuurlijk mijn bas, muziek. Uh, mijn vader. En. Mijn huidige relatie. Mijn vriend. Zit hij ook in de band? Nee, die zit niet in de band. Ah. Die uh, woont in New York. Oh. Ja. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Hij um, is zelf ook artiest. En hij moest optreden in Amsterdam. En toevallig was ik in Amsterdam. En toen hebben we elkaar uh, in Amsterdam leren kennen. En, en hoe hebben jullie Valentijnsdag nu uh, gevierd? Nou, hij is dus naar Nederland gekomen vorige week. Omdat we ook de release party hadden met de band. En hij is vandaag ook weer... Uh, moest hij verder reizen naar Brussel, omdat hij daar moest optreden. Maar wij vieren Valentijn niet echt officieel. Ja, vind je het commerciële... Ja, inderdaad. <laughs> ja. Geef er Volpactie. niet echt veel betekenis aan, nee. Nee, ja, als je, het is natuurlijk eigenlijk een feest... voor uh, onbeantwoorde liefdes, on, voor onbekende liefdes. Ja, oké. Okay. Je weet al wie er van je houdt. Ja. ja. En wat voor bas heb je? Heb je een bepaald type? Heb je echt zo van, oké, okay, ik moet die zijn? Of? Ik heb een Warwick-base. Um, die heb ik gekregen van mijn vader... Is het ook echt de, de, de bas waar je vader op speelde? Nee. De dag dat mijn vader overleed... Was, um, is mijn bas uh, per post gebracht vanuit Duitsland. En dat was dus ook mijn verjaardagscadeau. Die heb ik toen, uh, toen ontvangen. Dat is een Warwick base. Daar heeft hij niet op gespeeld, nee. nee maar toch wel zijn laatste cadeau aan jou? Ja, inderdaad. Ja, dat is ik denk wel ook bijzonder. met een mesje van gewoon doorgaan. Je bent goed bezig, ja. Is hij ook bij je als, uh, als je speelt? Ik heb, het, uh, ik heb het gevoel van wel. Misschien de ene keer meer dan de andere keer. Maar ik voel wel de aanwezigheid. Ja. Vooral met jam sessies heb ik dat eigenlijk... als ik nieuwe baslijnen aan het maken ben... dan heb ik hem altijd wel in gedachten. Mooi. mooie manier om je vader te eren ook. Ja. Ja. ja. Zullen we nog een kaart doen? Ja. Heb je een fobie? <lacht> ja. Ik heb een spinnenfobie... Um, volgens mij is dat mijn enige fobie. Ja, claustrofobies ben ik ook wel. Kleine ruimtes. Ja, dan kan ik gaan hyperventileren en dat trek ik echt niet. En spinnen <laughs> trek ik ook niet. Is er nee. ooit iets gebeurd met de spin? Of? Ja, ik heb wel eens bij een auto-ongeluk gehad om een spin. En dat hoeft niet eens een hele grote spin te zijn. Wow, neem me even mee, wat gebeurde er? Er lag een spin. Uh... Bij mijn spiegel aan de binnenkant. Mm. Die zag ik. Ik schrok. En toen was, uh, ja, veranderde ik van richting. En toen kwam ik op een andere rijstrook terecht. Ik heb me snel gecorrigeerd. Maar ik dacht, wow, dit is wel echt een fobie. als ik om een spin deze reactie. Ja, ja als ik daarop zo heftig reageer. En met claustrofobie heb ik wel eens gehad dat ik ben gaan hyperventileren. Dus dat is gewoon een feit. Ja, met de spinnenfobie ben je wel het beste af in Nederland. Hè? Hoe warmer het land, hoe groter de spin ja, over klopt. het algemeen. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ik moet zeggen, toen we in Jamaica waren, heb ik geen spin gezien. Mm. Wel andere Gelukkig. dieren? Mm. Nou, eigenlijk weinig, heel weinig insecten. Muggen. Mm. Die vond ik vervelend, maar verder ja. niet. Ja. Dat is niet zo eng. Misschien het gebied waar we waren. Ja, en je zat natuurlijk heel de hele dag in de studio. Ja, met uh, airco. Het was eigenlijk super koud in de studio. <laughs> ja. Oké, okay, nog een uh, vraagje. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Mm, ik denk voor onze release party. Toen kwam denk ik alle stress eruit. Ehm um... Ja, ik denk dat het vooral de stress was. van Je wilt het goed doen op je allereerste releasepart. Het is je allereerste album. En iedereen in de band is gestrest. En dat voel je ook. En dan is het alleen maar ik hoop dat het goed komt. Ik hoop dat het goed komt. Het is goed gekomen, maar ik heb er wel voor moeten janken. Ja. Wie heeft je getroost? Hey, ik heb het... Ik heb, ik heb, uh, niemand heeft mij getroost. Maar ik heb, ook, ik heb het ook aan niemand laten weten. Oh, je had je even afgezonderd. Ja. Dat doe ik eigenlijk altijd. Oh, of want Vaak. Het is wel een hechte, een hechte band. Er zitten ja. veel familieleden ook in, toch? Een neef ja. van je. Mijn broertje is de drummer en mijn neef is de zanger. En de rest zie ik ook eigenlijk als familie. Zo gaan we ook met elkaar om. Maar tranen deel je niet. Ja, maar ook, we delen eigenlijk heel veel, maar ik heb soms gewoon momenten dat ik dat ik met me dat ik alleen wil zijn. Ja. Hoe, hoe, hoe was de release party? Um, de release party was veel beter dan ik had verwacht. Qua spel ook. Geen fouten gemaakt. Dat was echt hetgene wat we wilden. Dat we foutloos hebben gespeeld. Maar de sfeer was ook geweldig. We voelden echt energie van het publiek. Maar dat ze ook met ons meevoelden. Het leek alsof ze echt meevoelden met het traject waar we doorheen zijn gegaan. Um, en het was best wel een emotioneel moment jo. van mij. Ja. Maar jullie hebben wel echt je publiek ook op de reis... naar Jamaica meegenomen. Ja. Jullie hebben een soort vlog... bijgehouden, Klopt, een soort inderdaad. documentaire gemaakt. Ja. Waarbij iedereen het vliegtuig miste ja, zo'n beetje. Ja, inderdaad. <laughs> en er kwamen ook mensen naar me toe die zeiden... dat ze die documentaire hebben gecheckt... en dat ze daar vragen over stelden. Dus het voelde echt alsof ze heel erg betrokken waren... bij ons. Heb je echt een, een harde kern van fans al? Of is, moet dat nu nog opgebouwd worden? Er zijn altijd wel een paar mensen... die er gewoon altijd zijn... Ja, die zie je gewoon elke show, maar die zien we echt al jaren. Ja. Dus het zijn er niet super veel, maar ze zijn er wel. En ik merk wel dat het steeds aan het groeien is. Want hoe lang bestaan jullie nu? Deze formatie is nu ongeveer 2,5 jaar, maar mijn broertje en ik spelen al jaren samen. Mijn neef is er op een gegeven moment bijgekomen. Iedereen is er een beetje bijgedruppeld. Maar hoe het er nu uitziet is dus 2,5 jaar. Ja. ja, maar je bent nog hartstikke jong, toch? Nee, ik ben 27. Nou ja, vind ik nog steeds hartstikke oh. jonger. <laughs> ja. Kom we nu nog een vraag. Oké. Okay. Waarvan heb je spijt? Mm, ik denk dat ik spijt heb dat ik mijn ik daar spijt van? Ik vind het een lastige vraag... omdat ik um, altijd probeer om ergens geen spijt van te hebben... en dan de achterliggende redenen van mijn daden... om dat in te zien. Want ik geloof dat je echt een pad hebt die je bewandelt... en dat alles op zijn tijd komt. Maar als ik dan iets moet benoemen... dan is het dat ik mijn opleiding... commerciële economie niet heb afgemaakt... want dan was ik nu al lang klaar met school... <laughs> doe je nu nog iets naast. Ja, ik studeer nu toegepaste psychologie en ik werk ook uh, bij een uitternbureau. Ja, lijkt naast me wel een leukere studie. Ja, het ja, dus past ook veel beter bij me. Ja. Ja. ja. En doe je nog modellenwerk? Nee, doe ik niet. Hoor. Het wordt me wel vaak gevraagd. Ja, want je bent toch model geweest voor de Black Hair Contest? Oh, toen was ik. Uh, nou, geen model geweest, maar je kon je inschrijven. Het was een competitie, een misverkiezing. Voor de Miss Black Hair inderdaad, ja. Ja, want je hebt een prachtige bos dreadlocks. Klopt. Hoe, sinds wanneer heb je die? Um, toen ik 17 was heb ik, ben ik ermee begonnen. Dus dat is, wow, 10 jaar. Mm. <laughs> ja. Dat is geschiedenis op je hoofd. Ja, heel veel geschiedenis. Ja. En waarom deed je mee aan die wedstrijd? Um, nou, in eerste instantie dacht ik dat het er alleen om ging dat je mooi haar hebt en wie er het best mee om kan gaan en dat je dat kan laten zien. Maar eigenlijk ging het daar niet helemaal over. Het ging vooral over um, dat je als donkere vrouw, als zwarte vrouw um, zelfliefde kent. Um, ja, en dat is best. Um, als je kijkt naar de media, dan wordt de zwarte vrouw niet echt positief belicht. Dus um, om op die manier elkaar te empoweren en te laten zien dat donker zijn ook mooi is. Ja. Heb je toen gewonnen? Nee, ik ben vijftig geworden. Ja. ja. Ja. Maar toch een prachtige boshaar. Ja. <lacht> Gelukkig. Laten we nog een vraag doen. Oké. Okay. Wat vind je lelijk aan jezelf? In ieder geval niet je haar, dat weet ik. Nee, ik vind niets lelijk aan mezelf. Ik vind niet snel iets lelijk, ook niet bij anderen. Maar soms vind ik wel dat ik een, misschien een cupmaat groter mag hebben. Oh, ik ga nu toch heel even... Spieken. Ja. <laughs> ik kan het niet laten. Nee, het is niet iets waarvan ik dacht, nou, dat mis je nu. Maar nee. Het is natuurlijk een persoonlijke voorkeur. Ja, klopt. Ja. Iedereen heeft zo wat. Tuurlijk. Ja. Nog één? Ja hoor, kom maar op. Wat zoek je voor eigenschappen, voor eigenschappen in een vriend? Mm, ik moet met je kunnen lachen. Dus we moeten... Uh, ja, dus humor. Um, ik wil ook wel uh, diepgaande gesprekken met je kunnen voeren. Ja. Um, er moet respect zijn en trouw. Wie is je maatje in de band? In de band? Ik denk dat iedereen wel mijn maatje is. Ja? Ik heb met iedereen wel een andere band. Het lijkt me wel pittig om met familieleden in de band te zitten. Ik bedoel, je gaat toch op tour, je drinkt wel eens wat... je doet wel eens ondeugende dingen misschien. Klopt, maar die grenzen zijn allemaal overschreden. Oké, okay, je ja, weet alles van we iedereen. We weten alles van elkaar. En Geen nou, schaamte? Nee, in het begin ook veel ruzies gehad. Maar aan de andere kant, als ik tegen mijn broertje zeg... hou je bek, dan is het niet gelijk klaar. Dan is het gewoon weer goed vijf minuten later. Dus de grenzen zijn wel... Um, ja, wat kleiner dan als je het hebt als je niet met familieleden in de band zit. Je kan meer van elkaar hebben. Ja, klopt. Hm? Ja. Laten we nog één laatste vraag doen. Oké. Okay. Uh... Waar lig je wakker van? Ik lig best wel vaak wakker. Omdat ik dan ga nadenken over... Um... Over werk of over de band, um, hele kleine dingen die op de dag zijn gebeurd... kan ik wakker van liggen. Um, ja, eigenlijk zorgen waarover, waarom ik wakker lig. Of als ik een goed optreden heb gehad, kan ik ook wakker liggen... omdat ik nog steeds energie heb en hyped op ben van het optreden. Dus over van alles kan ik eigenlijk wakker liggen. Ja, Dank je wel voor de komst ja. naar de studio. Um, ik wil nog een keer vermelden dat jullie uh, album Peace, Love and Dub net is verschenen. Mm. En dat jullie op de komende weken op allerlei verschillende plekken te zien zijn. Om ja. um, te beginnen komende vrijdag in de helling Utrecht. Eh? Klopt, inderdaad. Je gaat waarschijnlijk zo goed spelen dat je de nacht helemaal niet meer kan slapen. Ik hoop het, ja. <laughs> nou, ik moet wel slapen de volgende dag dan in Groningen. Oké, okay, nou, ja. heel veel succes. Dank je wel. Jij ook.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 Arms out, feeling for the walls around you and I'm high up above you Looking down with my boots I end up in you Come. Nieuw-Zeelandse Marlon Williams. Deze week verschijnt zijn nieuwe album Make Way For Love. En daarvan was dit Come To Me. We gaan verder met 1 Minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. De bijdrage van vandaag heet De Camping Deel 1. Psst. 1 minuut. De camping. Als je hier komt, dan moet je eerst onkruid wieden. Daar begint het mee. Dan moet je de caravan schoonmaken, Die is erg smerig na zo'n half jaar uh, in de weer winter staan. Dan moet je de partytent opzetten. En als de partytent staat, dan ga ik de verlichting erin hangen. En dan moet en... je dit omkruiden ondertussen alweer. En dan, als ik dan eindelijk even rustig zit uh, en uh, dan aan een potje bier gezellig daar aanhoeren. Dan, uh, dan komt er een het pret hey, een, uh, een leertje voor de kraan. En uh, ja, nou, hier alsjeblieft. Ja, ja, komen ze weer terug? Kan jij het er even inzetten? Nou, en, en zo gaat het een hele dag eigenlijk door. Het is echt een werkkam. Er is altijd wel wat te doen. He? Er is nou. gewoon altijd wel al wat. Je doet hier nooit niet vervelend. En zo slijten we lekker onze oude dag. U hoorde een één minuut gemaakt door Tjitske Mussen. Het was vandaag natuurlijk Valentijnsdag. Een dag vol chocola, aanzichtkaarten van geheime aanbidders... en natuurlijk rode rozen. Nou ja, voor sommigen dan. Anderen zitten gewoon tot diep in de nacht in de radiostudio. Uh, maar het hoogtepunt op zo'n uh, dag is natuurlijk uh, trouwen. Ja, wat kun je beter doen op Valentijnsdag? En dat hebben elf stellen vandaag gedaan in Poptempel Paradiso... die dit jaar 50 jaar bestaat. Aan de telefoon heb ik Sanne Lohof. Zij is organisator van dit evenement en zij was er de hele dag bij. Hoi Sanne. Hoi. hoi. Hoe, uh, hoe kwamen jullie op het idee om mensen te laten trouwen in Paradiso? Nou ja, als je 50 jaar uh, wordt, dan ga je je afvragen wat je misschien zou willen terugdoen of willen geven. En uh, wij vroegen ons af, uh, wat hebben we nou altijd al willen doen, wat nooit is gebeurd en wat zouden andere mensen leuk vinden? En toen kwam trouwen eigenlijk al heel snel naar boven. En uh, kregen jullie veel reacties? Hoe ga je op zoek naar mensen die willen trouwen in Paradiso? Ja, ja we hebben een oproep geplaatst. En uh, daar hebben bijna 250 mensen zich voor aangemeld. En wij vroegen hen uh, aan, aan een ieder om uh, een antwoord te geven op de vraag... waarom trouwen in Paradiso? En uit al die aanmeldingen hebben wij een selectie gemaakt. En dat zijn de elf stellen geworden. Ik kan me voorstellen dat je dan kiest op uh, uh, bijzonder verhaal. Of uh, meest... Ja... Ja. Langs bij elkaar. Waar, waar, waar kies je op eigenlijk? Uh, ja, voor ons was het dus inderdaad heel belangrijk... waarom ze graag in Paradiso wilden trouwen. En uh, in veel gevallen had het dan te maken... met dat ze elkaar bijvoorbeeld in Paradiso hadden ontmoet. Of een eerste date bij Paradiso hadden gehad. Of een andere bijzondere ervaring die hier had plaatsgevonden. En bij andere stellen waren wij, of popmuziek in het algemeen... een heel belangrijke factor in hun leven en in hun liefde. Uh, dus we hebben gekeken naar hun... Connectie met Paradiso, hun band met Paradiso. En daarnaast ook hun liefdesverhaal en hoe ze dat uh, naar voren brachten naar ons. Kun je, kun je een verhaal uh, vertellen? Welke sprong er voor jou nou uit? Ja, ze, ze sprongen er eigenlijk allemaal uit. Want dat zijn stuk voor stuk uh, echt geweldige stellen. We hebben het enorm uh, getroffen. We hebben ze natuurlijk ook zelf uitgekozen. Uh, maar een voorbeeld is een stel dat elkaar hier heeft ontmoet uh, bij de VIP-club. Uh, begin jaren 2000. En uh, nee, volgens mij zelfs in de jaren 90. En uh, een ander stijl... De VIP-club, uh, zei... is, is dat een dansavond? Ja, sorry. Ja, dat is uh, een van de eerste dansavonden in Paradiso. En daar hebben ze elkaar ontmoet. En zijn ze verliefd geworden. En, uh, en nu met twee tienerzonen uiteindelijk toch nog getrouwd. En dan ook nog in Paradiso. De plek waar het allemaal is begonnen. nou Dat is natuurlijk wel echt full circle. Meestal, um, meestal zijn die eerste dates in de dansclubs heel erg... Dronken? Zijn er vandaag nog... Uh, tenminste, <laughs> dat is mijn ervaring met daten in de club. Ja, Zijn er vandaag nog mensen... Uh, uh, toetertje nou ja, lam aan de bar gaan hangen? We, we beginnen net met het feestje. Uh, ik sluit het niet uit dat er uh, over uh, tien jaar uh, inderdaad uh, aanmeldingen binnenkomen. met: uh, We hebben voor het eerst gezoend aan de bar op 14 februari 2018. Het zou zomaar kunnen. Een soort van droste uh, effect, maar dan in paradiso. Ja, precies. Inderdaad. Ja, en, en eigenlijk alle stellen hadden een heel bijzonder verhaal. Eén uh, stel, uh, die hebben hier tegenover gewoond... zodat ze ook uh, gemakkelijk uh, naar concerten konden zonder jas. Uh, een ander stel, haar uh, voorouders zijn de Hugo Holt, die de vrije gemeente uh, uh, hebben voorgeleid. En nou ja, zo kan ik door blijven gaan. Ieder van die toen, afstellen heeft een heel bijzonder verhaal. Toen Paradiso nog een kerk was... Ja, toen het nog de vrije gemeente was. Wauw, maar dat is allemaal een oud stel zijn geweest. Dat is meer dan 50 nee, jaar haar, geleden. Nee, maar over, over, over. Oh, oké. Okay. <laughs> ja, ja, ja. Nee. Geen oud stel. Nee, ja, de liefde gaat natuurlijk altijd door tot, uh, tot in de bejaarde dagen. Ja, um, hoe, hoe zag het er vandaag uit? Kun je me even meenemen? Was het versierd? Hoe, uh, was het allemaal tegelijk ook, de ceremonies? Uh, nee, het waren uh, alle elf stellen trouwden ons de beurt. De eerste begon om tien uur vanochtend... en de laatste hebben rond een uur of negen uh, vanavond uh, gehad. En ze trouwden in de grote zaal. Uh, daar hadden we stoeltjes in gezet, mooie rode lopers in het midden. En verder, de zaal, ja, die is al heel erg mooi. Met zonlicht, dat natuurlijk fantastisch was vandaag... en naar binnen scheen. Uh, beetje mooi uitgelicht. Heel sfeervol wordt het dan al meteen. Uh, en in de kleine zaal hadden we daarna een receptie voor ieder stel... Uh, die ging helemaal vol met witte heliumballonnen. We hadden een champagne-toren. Uh, en daarna het fotomoment uh, voor de voordeur. En dan ging ieder stel daarna doen met hun genodigden wat ze de rest van de dag wilden gaan doen. En nu komen ze allemaal terug voor een groot feest. Uh, ja, in alle drie de zalen van Paradiso. Ja, want ik ben nu wel heel benieuwd. Een, uh, een bruiloft is natuurlijk geen bruiloft zonder bruiloft -band. Wie is dat uh, vanavond? <laughs> uh, nee, we hebben DJ's. DJ's? Uh, ik kan van ja. Joost van Bellen dacht dat ja, ook niet, zei. tenminste. Ja, Joost van Bellen hebben we uh, de Disc Twins en uh, de G-team in de grote zaal. En in de kleine zaal hebben we een uh, uh, Las Vegas-style uh, wedding chapel... met uh, bijpassende een beetje rock rockabilly rock'n'roll muziek. En in de kelder hebben we een Bollywood thema... omdat we ook een Hindustaanse ceremonie hebben gehad eerder vandaag in de kelder. En uh, Dus die is helemaal in uh, Bollywood-style... In, en moeten de gasten dan bij hun eigen feest blijven of mogen ze ook nee? nog een beetje gaan dwalen? Ze mogen gaan dwalen. We beginnen zo meteen met alle stellen, hebben een stukje op het balkon waar ze even samen kunnen komen met hun genodigden, maar vervolgens is het één groot feest. En ja, er zijn ook andere stellen en mensen die een kaartje hebben gekocht, dus het wordt gewoon één groot liefdesfeest. Oh, spannend. En uh, Sanne, ik wil toch even vragen: hoe was jouw valentijdsdag? Heb jij nog uh, kaarten gekregen? Nee, ik heb geen kaartje gekregen. Ook maar... geen huwelijksaanzoek? Uh, nee, er ging wel net iemand uh, op zijn knie uh, voor mij, maar dat was om een uh, andere vraag te stellen. Maar de liefde die ik vandaag heb meegemaakt tussen die stellen, ja, ik heb er redelijk wat uh, traantjes uh, weglopen ja. op oh, mooi lijkt me dat. Ja, heel mooi. Heel bijzonder dat ze dit met ons uh, ook wilde vieren. Denk je dat dit een terugkerend evenement gaat worden? Nou, we zijn niet uh, van plan om het uh, nog een keer te gaan doen. Uh, ja, je kan natuurlijk niet uitsluiten dat over een tig jaar, uh, misschien over vijftig jaar, weer iemand denkt, paradies is honderd jaar, laten we het weer opnieuw doen. Maar uh, voorlopig uh, echt, uh, staat het niet in de planning. Moeten de mensen elkaar maar gewoon dronken aan de bar versieren? Precies, dat is ook een heel goed plan. Kijk, <laughs> dankjewel. En uh, veel plezier nog vanavond op het feest. Ja, dankjewel. Oké, okay, doei. Oké, okay. doei. Dat was Velvet Jagger van Jonas Police Woman. Iedere twee weken nemen we in Amsterdamse platenzaak Velvet Music twee muzieksessies op. met muzikanten uit binnen- en buitenland. die op uitnodiging van Nooit meer slapen. live een paar liedjes komen spelen. Deze keer was het podium voor Jay Roon. Hallo, ik ben Jay Roon, alias Jeroen Meske. En uh, ik speel in de loose ends, of de loose ends spelen met mij eigenlijk. En op elektrische gitaar is dat Al op drums is dat Fabio Gagliacci, en op contrabass is dat Doné Lafontaine. Ik ben een tijdje geleden naar New Orleans gegaan um, om inspiratie op te doen voor een nieuwe plaat. Dat is deze plaat geworden. En uh, ik woonde bij een bassist in huis en ik zei: Ik heb een instrument, ik wil heel graag hier een instrument kopen. En uh, hij zei: Ik weet precies waar we heen moeten. En hij reed met me naar uh, Jefferson Parish. En daar, stand, uh, daar was tussen de grote wasstraten en de McDonald's een heel klein uh, uh, pandje. En daar zat El's uh, Al. uh, uh, Shop for Stringed Instruments. En uh, daar stond eigenlijk geen enkel instrument dat meteen speelbaar was. Maar Elle Al maakte alles op aanwijs van wat jij zou willen hebben. En zei hij, nou, deze is oké. Okay. will fix, fix it for you. Um, en ik zocht een hele mooie tenorgetaar uit. En uh, hij zei, I'll fix it for you. Uh, just come back uh, tomorrow. En uh, ik kwam volgende dag terug. Maar wat bleek nou? Al, iedereen kent El. Salvatori is het eigenlijk Italiaan. Uh, in New Orleans. En hij maakt ook. Uh, uh, uh, uh, hij repareert ook alles voor iedereen. Dus het hele viool spelende. Contrabass spelende uh, New Orleans. Gaat naar een heel klein winkeltje. Uh, om aan Cel te vragen. Of hij uh, even uh, uh, de boel kan fixen. En dus kwam ik terug. En, uh, en Cel zei. Ja sorry. Ik heb echt Man, ik heb geen tijd gehad, ik heb het ook zo druk. Hij zat helemaal onder de, de, de, de, de houtschilvers en, uh, en de lijm. En uh, is zijn brilletje zei hij... Sorry, sorry, maar uh, just come back tomorrow and I'll have it fixed. En ik kwam de volgende dag terug. En, en, en, en, en precies weer hetzelfde verhaal. Overal weer nieuwe bassen, mensen in- en uitlopen. Hey man, hey Sal, how you doing? En Sal zei, shit, shit man. Well, just come back in two days. And I will definitely have it fixed. En toen kwam ik uh, op mijn fietsje, en uh, op die dag kwam ik en toen uh, zei ze: Glorieus, I've got it fixed. En uh, uh, goed, uh, er zijn dus. Uh, wachten is niet leuk, maar als je moet wachten op zeil, dan doe je dat gewoon. En dan en krijg je wat je wil hebben. Jefferson Parish is just another place. It had no true significance to me. Until one morning. I walked up to a shop, I felt an uncontrollable anxiety The door was open, I stroll right in Don't you know how to knock? His hair was filled with wood curls, a hammer in one hand And a sizzle in the other, he'd been working around the clock But this ain't no shop, this is an the name with string souls, waiting for a chance to take a shot, to show what they can do, to show what they got, I said I'm looking for a guitar, I said I said that's alright, but you sure as hell are not the only one, you're gonna have to wait, cause I'm in over my head, but I'll fix you up when all my work here. Turn up a tenor, but it needs a little polish. I said you go ahead and do your thing. I don't care what it takes. I'm gonna wait for a sound. Ja, de koffer uh, Root Hawk or Die uh, van Harlem Hamfats, maar toevallig nu Harlem Hamfats, uh, jaren 30. Band uit Chicago met uh, leden van uh, of uh, leden uh, uit Chicago, maar ook uit New Orleans. Een, een, een bij elkaar samengeraapte studioband die uh, uh, artiesten begeleidde, maar langzaamaan hits uh, scoorde met, uh, met Dirty Blues. En Dirty Blues wilde in die tijd zeggen dat ze het hadden over seks, drugs en rock'n'roll, maar ze konden het nog niet uh, zo bruut verwoorden als dat er tegenwoordig kan. Dus ze hadden er allerlei prachtige uh, metafoor voor om dat allemaal uh, in, te, in te dekken, maar uh, ze meenden het net zo. Uh, uh, Net, uh, net zozeer. En uh, ja, uh, Root Hulk, or Die wil zoveel zeggen als... Uh, doe wat je moet doen om jezelf te redden. En uh, ik denk dat als je zo'n bandje hebt als, uh, als wij hebben... dat je dat, je dat uh, ook gewoon lekker doet. Dat was de muziek van Jay Roon. Op 23 februari verschijnt zijn debuutalbum Home To Many A Creature. Wil je die nooit meer slapen sessies nou bijwonen? Dat kan. Elke twee weken op vrijdagmiddag in platenzaak Velvet Music... op de Rozengracht in Amsterdam zijn we aanwezig... met altijd weer wisselende gasten op het podium. Um, je kunt de programmering bekijken op de website vpro.nl... slash slapen. Poëzie nu, van Bibi Dumontac. In september verschijnt haar bundel Laat een boodschap achter in het zand. Wij spraken haar op de vorige editie van De Nacht van de Poëzie... waar zij het gedicht De Giraf voordroeg. De Giraf. Dagwandelende uitkijktoren in je pyjama van blokjes hout. Kun je ooit verdwalen? Heb je het nooit Koud? Hoe is het vlak onder de wolken? Kun je de adem halen? Is het er mistig, zo hoog? Stoot je je wel eens aan de regenboog? Val je wel eens om? Word je wel eens moe? Stroomt er genoeg bloed naar je hersens toe? Hoe in hemelsnaam kan zo'n uitgerekt beest als jij bestaan? De giraf heeft een hart als een katapult. Bij iedere slag schiet het bloed... dat zuist, dat giert, dat brult... door die eindeloze nek naar boven. Via aderen, vuistdik en zo sterk als een ankertouw. Zeg, giraf, dat hart van jou... die helse heimachine die het bloedje kop knalt, zouden wij dat samen met jouw nek eens mogen lenen om te kunnen zien of het waar is wat de mensen zeggen... dat de regen begint als sneeuw voor hij op de aarde valt. Dit is het eerste gedicht in mijn leven dat ik ooit heb geschreven. Dat komt omdat ik... Nou, dichters, dat gedichten, dat vind ik de hoogste literaire vorm... En... Ik wist zeker dat ik dat, dat, ik, dat ik dat niet kon. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik kan het ook niet, gedichten schrijven. Maar um, omdat ik altijd uh, dierenverhalen voor kinderen schrijf... Uh, werd er wel eens gezegd, oh, jou, jij schrijft zo poëtisch. En toen dacht ik, hey, misschien zou ik dan een nieuw, aan een nieuw genre kunnen beginnen. Want ik schrijf normaal dus non-fictie. Ik dacht, ik zou non-fictie poëzie kunnen schrijven. Dan heb, ik wel de, dan heb ik de waarheid in gedichten. Dat zou ik kunnen proberen. En dit was mijn eerste gedicht. En nou ja, zoals ik al dacht, onmogelijk eigenlijk. En toen uh, kon ik maar niet... Ja, tot een conclusie komen. Vooral dat op gang komen, dat ging nog. Maar dat einde vond ik zo lastig. Wat is er dan zo bijzonder aan die giraffe? En waarom zou ik die giraffe willen zijn? En toen ben ik een keer heel lang gaan hardlopen. En toen wist ik. Jij komt niet thuis voordat je een mooi einde hebt. En toen bedacht ik opeens: Oh ja, dat zou ik graag willen zien. Dat je. Wat de mensen zeggen, dat kunnen wij nooit controleren. Maar als je een giraffenek hebt, dan, nou ja, dan zou dat kunnen.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 Morgen gaat Hanneke Groenteman in gesprek met zanger en pianist Ruben Heijn. In 2010 debuteerde hij met zijn album Loose Fit. En sindsdien toerde hij in binnen- en buitenland. Speelde met bekende artiesten als Oletta Adams, Benjamin Herman, Fink en Piet Philly. En nu is er een nieuw album, Groundwork Rising. Met zijn nieuwe songs gaat Ruben Heijn terug naar de basis, zijn stem en de piano. Voor nu rest mij niets anders dan u een goede nacht te wensen. Tot snel, tot nooit meer slapen.